Want dat ben ik, zonder iets te verbergen. Ja, en uh, zullen we weer een kleine meditatie doen? Dat kan ik doen en ik kan ook even spreken over het woord emotie voordat ik de meditatie doe. En emotie is uh, niet zoals je zou verwachten dat je in tranen uitbarst of wat dan ook. Ook dat. Maar een emotie is ook dat ik je nu ga vertellen, dat ik even terug geluisterd heb om te kijken of alles er goed op staat. Het doet er niet toe. Het is helemaal niet belangrijk. En toch ook weer wel. Maar het is helemaal een, een, een emotie. is iets wat dus geen enkele toegevoegde waarde heeft. Dus bijvoorbeeld als ik zou zeggen, uh, de naam van iemand zou noemen. Of uh, <coughs> ik zou vertellen wat ik uh, deze week gedaan heb. Nou, het, het voegt niets toe aan de, aan de woorden die, uh, die deze lezingen in zich hebben. Dus als ik het over emotie heb in mijn lezingen, dan weet je wat ik daarmee bedoel. Maar ik, ik ga verder. Ik zei dus zo even, um, zullen we een kleine meditatie doen? En uh, misschien wil je je ogen even dicht doen. Voeten naast elkaar op de grond zetten. En rustig even luisteren naar de stilte in jezelf. Of misschien wil je luisteren naar de, naar de klanken die op de achtergrond te horen zijn. Voel die. Voel diep in jezelf. Adem rustig in. Houd de adem even vast. En adem rustig uit. Misschien denk je nu wel aan alle beslommeringen van deze dag. Wat je allemaal hebt meegemaakt. Wat aan dwanggedachten in je hoofd opkomt. Laat ze. Het is niet erg. Je kunt ze onder ogen zien. Dat mag je doen. Maar je kunt ook zeggen. Wat ik zelf ben. Is zo belangrijk. Zie dat je een kernreactor bent. Een licht. Zo stralend groot. Daar kunnen die moeilijkheden niet tegenop. In tegendeel, die moeilijkheden, die gedwongen gedachten, die komen naar jou toe. Omdat ze weten dat ze van jou zijn op de eerste plaats en op de tweede plaats. Jij kunt er iets mee doen. Adem ze in en leg ze in dat licht dat jij bent. Daartoe ben jij in staat. Je bent in staat om die gedachten van jou, welke gedachten het dan ook zijn, in jouw eigen licht te brengen. Zodat het helder voor je wordt. Wat je voor je ziet. En wat je hoort in jezelf. En ik dacht dat deze lezing daar maar weer eens een keer over zou kunnen gaan. Dus die verbinding die je maakt met het licht. Dat je rustig in en uit ademt. Vooral rustig inademt. Adem even vasthoud. En rustig uitademt. Nou ja, voor mij was het ook een drukke week. Maar ik geniet zo van alles wat er om me heen gebeurt. Waar ik deel van uitmaak. De Want als je ervan uitgaat dat je al die mensen die je tegenkomt op je weg letterlijk en figuurlijk als je aan al die mensen het beste uit jezelf geeft je openstelt je toch ook zomaar van hen het beste ontvangt voor mij is dit een uitwisseling van gevoelens het openstellen voor elkaar het invoelen en opgaan in. Dan hoeft de ander dat niet eens te, te doen hoor. Dat is voor mij niet belangrijk. Het zou voor jou ook niet belangrijk dienen te zijn. Maar voor jezelf, om je volkomen open te leggen aan de ander. Dat zou ieder mens kunnen doen. Zo kun je je werk doen. Alles wat je doet. Zo is dat voor mij, voor ons zou ik kunnen zeggen. Het gunnen van, van winst voor de ander. Het gunnen van informatie. Het gunnen. En daar gaat het ook om. hè? Het, het gunnen van alles. Het openstaan voor elkaar. En een doel hebben in het leven. De liefde. De liefde dus. Dat is dus wat ik ieder mens. Ieder mens op deze aarde. Zorg hun om die liefde, om die liefde te kunnen ervaren die binnen in jezelf zit. Dat je dat naar boven haalt. Dat je dat aan jezelf geeft. En omdat je dat aan jezelf geeft, je openstelt voor de ander. Open open en transparant voor de ander geen enkel geniepig gedoe geen achterbakse gedachten. denk erover na ach ja je hebt het misschien wel eens anders om je heen gezien en ook ik en al lang geleden heb ik besloten daar afstand van te nemen en met open vizier de ander tegemoet te treden oh ja je kunt inderdaad tegenkomen dat anderen het daar moeilijk mee hebben. En jou gaan, nou, mag ik zeggen, uitschelden wil ik niet eens zeggen, maar kwaad op je worden misschien. En jou gaan vertellen wat jou markeert. Waar jij allemaal de fout in bent gegaan. Maar daar kun je afstand van nemen. Vooral als je weet hoe het leven in elkaar steekt. Want wat je uitkrijst, is precies dat wat je bankeert. En zo vallen vanzelf die mensen af, die niet met open vizier de ander tegemoet willen treden. Ja, inderdaad, je straalt uit en je trekt aan. Zo trekken we aan wat we uitstralen. Maar goed, laat ik beginnen met mijn lezing. Misschien wil je een, een meditatie doen op je, op je lichaam, op je chakras. En adem daar rustig in. Het openen van je chakras. Dus je zat al, of je stond al met je beide benen op de grond. Je had al de verbinding gelegd met het licht. En je ademt rustig in en je houdt de adem even vast en je gaat met je aandacht naar je eerste chakra. Adem daar rustig in geef het de kleur rood. Ga rustig naar je tweede chakra. Je mildt en adem daar rustig de kleur oranje in. En adem rustiger. Ga met je aandacht naar je zonnevlecht. Geef de kleur van de zon. Het oranje, het gele, het helder witte licht. Een mengeling daarvan. Adem het in. Houd die adem even vast en adem rustig in, dat zonne, in, dat, in je zonnevlecht uit. Ga met je aandacht... Naar je hartchakra. Geef de kleur groen. De groene kleur van de natuur. die rustgevend is voor je hart. En adem daarin. Hou die adem even vast. En adem rustig weer in die groene kleur van je hart uit. Ga met je aandacht. Naar je keel. Geef het kobalt blauw. blauw. Adem daarin. Geef erkenning aan dat chakra. Want alleen op aarde hebben we die stem nodig. elders in het universum. Gebruikt men de gedachtenkracht. Adem in die blauwe kleur. En adem weer uit. Ga met je gedachten. Naar je derde oog. En geef het de kleur paars. In die, in die blauw. Voel je derde oog. Daar scan je als het ware iedereen mee. Ga met je aandacht naar je fontanel chakra. Geef daar de kleur diep, diep paars. Diep paars aan. Bij de blauw paars. En adem daarin. de adem even vast. een adem steeds rustiger in al je chakra's. Zo gaan al je chakra's langzaam open. Ja, de manier waarop je zou kunnen leven. Waar, waarop je kunt leven en waarop je leeft. De wijze van leven. De liefdevolle manier. De open vizier, zoals ik je al noemde en het de ander alles gunnen. Hoe kom je daar? Door de beslissing in jezelf te nemen om naar de schoonheid binnenin in jezelf te zoeken. We horen van mensen die hun dagelijks leven in ruzie en ellende doormaken. Die elkaar niets meer gunnen. Die met haat en neid naar elkaar kijken. Ze hebben toestanden met hun kinderen. Of kleinkinderen. Ze hebben voortdurend gedoe in hun huwelijk. Ze zijn ontslagen. En noem maar op. Daar is ze vergeten hoe het leven er werkelijk uitzag. Wat jammer, dat ze het kleine stemmetje binnen in zichzelf niet wilden horen. Ze waren te veel geobsedeerd door de irritatie van de ander. De irritatie die in werkelijkheid in hunzelf lag. Ze horen wel de ruzie toon van de ander. Maar zelf vinden ze zichzelf geweldig. Ze willen wel het gelijk opeisen en vooral niet echt willen luisteren naar de ander. Wat is er toch allemaal gebeurd in zo'n leven? Waren ze vergeten dat alles binnen hun bereik lag en dat ze alles hebben wat ze zoeken? Het ligt niet bij een andere vrouw. Het leven ligt niet bij een ander. Bij een secretaresse of de buurvrouw of noem maar op. Zonder daarover een oordeel te willen geven. Maar denk eens aan de energie die het kost om de dingen geheim te houden. Die energie kun je ook gebruiken om je eigen huwelijk, je eigen samenzijn, je eigen relatie. Een nieuwe, een, een kans te geven. Weet je, per slot kun je op ieder mens verliefd worden. Je kunt van ieder mens houden. Maar dat is uiteindelijk ook de bedoeling: dat je van iedereen houdt. Maar niet op deze wijze dat je anderen pijn doet en dat het vanuit een wanhoop gebeurt. Waren ze vergeten hoe prachtig ze zelf van binnen waren en zijn? Waren ze vergeten hoe prachtig de liefde was waar ze eerst hevig in geloofden? Maar vervolgens elkaar eeuwig trouw en bezwoer. Heb ze werkelijk. Of de woorden van liefde nagedacht? Of hebben ze gedaan wat er van hen verwacht werd? Door de maatschappij, door de ouders, wie dan ook. De vriendenkring. Ze kunnen nog veranderen. En juist... In deze tijd wordt, in deze, deze tijd wordt alles vanuit het universum aangedragen om te zorgen dat mensen zich kunnen veranderen. Dat ze zichzelf kunnen veranderen. Dat ze eruit kunnen komen in hun gedachten, dat ze weten hoe prachtig ze zijn door eenvoudig de aandacht naar binnen te richten. En dat is alles. Nee, niet naar diegene met wie je ruzie hebt. Je vrouw, je man of wie dan ook. Hoe komt dat toch, toch zo dat je dat toch zomaar vergeten was? Dat je het niet meer wist. Hoe is dat toch mogelijk? Hoe kan het dat je zo in je eigen arrogantie was gaan zitten? Kijk toch eens naar binnen bij jezelf. Luister toch eens rustig naar de kalmte van je eigen hart, naar de stilte. En luister. Kijk naar binnen, dan zie je eigen prachtige binnenste, dat licht dat jij bent. Neem eens even de tijd voor jezelf en luister, luister, luister naar het kloppen van je hart. Zoek niet, luister, en laat alles gaan en neem de tijd. Als die gedachten weer opkomen, breng ze naar dat licht dat jij zelf bent. Misschien wil je in overweging nemen om zelf de beslissing te nemen om eens een kort moment in je leven te stoppen, even stil te staan, kalm, naar jezelf terug te gaan, en te luisteren, te kijken, te voelen, te voelen dat je niet eens meer weet hoe je lichaam ligt, dat je diep in jezelf hoort. Dat je voelt dat je bestaat. Daar, op die plek, als je daar aangekomen bent, zie je de dingen zoals ze werkelijk zijn. Ze zijn niet zoals jij dacht dat ze waren. Alles is anders. En dit komt slechts doordat je de tijd neemt om naar jezelf te luisteren, in stilte, in stilte of met meditatieve klanken. Stille luisteren kan de eerste stap zijn om de dingen om je heen in een ander licht te zien, zoals ze werkelijk zijn, zoals ze zijn als jij je problemen bekijkt vanuit jouw liefde. die liefde, die verbonden is met alles in het universum. Vele denken... Als een dolle bezig te moeten zijn met het bereiken van vrede. Want ze gaan haar voorbij. Dat het zo eenvoudig binnen hen zelf ligt. Overal hebben ze aanmerkingen op. Het moet, ja, het moet zo gaan en het moet zus gaan. Het moet dit en het moet dat. Het moet en het zal alleen op hun manier. Langs hun meetlat van het leven, is dat het leven? Is dat vrede? passie, met mededogen, bij jezelf, in jezelf, de vrede van je hart, van jezelf kunt bereiken. Je weet, alle begin begint bij jezelf. En er gaat nog zo vreselijk veel mensen nog zomaar aan voorbij. Altijd, altijd begint het in jezelf. Altijd in alle omstandigheden. Ook al denk jij dat jouw vrouw, jouw man, je vriend, je vriendin, je buren, je kennis, je familieleden, het allemaal bij het verkeerde eind hebben. De vrede van binnenuit jezelf bepaalt de werkelijke, de werkelijke werkelijkheid. Hoe het echt in elkaar steekt. Dan kun je de ander vergeven. Voor hun daden. Dan maakt het niet uit wat er over je gezegd wordt, want je weet wie jij bent. Want als je werkelijk naar je innerlijke zelf toe bent gegaan, zie jij je, zie jij jezelf, dan zie je dat je de vrede bent en dat je dat in je hebt. Net als die ander ook die vrede in zichzelf heeft. Maar daar nog niet bij kan komen. Maar daar ga jij niet over. Veelal gebeurt het dat wat buiten jezelf ligt, er alles aan zal doen om jou als het ware te beletten om de vrede in jezelf te doen vinden. Het lijkt zo. Maar dan geef je veel meer erkenning aan wat buiten jezelf gebeurt dan wat in jezelf gebeurt. Geeft de omstandigheden anderen zelf de gelegenheid. Zie je dat jij altijd altijd, onder welke omstandigheden, omstandigheden dan ook altijd de verantwoordelijkheid voor jezelf hebt zie je dat als jij je laat gaan dat jij de vrede ook niet laat opkomen in jezelf dus als je je kwaad maakt of geïrriteerd bent over de omstandigheden om de ander Je laat dat gebeuren. Om tot inzicht te komen. die je stevig na te denken. Binnen in jezelf. Als je het al gedaan hebt, dan is het heel eenvoudig. Dan denk je, jeetje, ben ik, ben ik zo lang mee bezig geweest. Maar het is niet een berg, het is een drempeltje maar het kan echt moeilijk zijn om tot deze gedachte te komen want alles dwarrelt maar om je heen en je bent eigenlijk niet bereid om je eigen wanhoop los te laten je wilt je wellicht veel te vaak laten leiden door de omstandigheden simpelweg omdat je dat zo gewend bent en dus ook eigenlijk niet anders weet. Je weet wel anders, maar dat zit diep in jezelf verborgen en je hebt nog niet de tijd voor jezelf genomen om dat omhoog te halen. Dus je bent eigenlijk onwetend. Als jij je eigen verantwoordelijkheden neemt in alles in je leven en het werkelijk over nadenkt in die diepe plek, in je eigen liefde, in je eigen stilte, dan ben jij de baas over je eigen denken. Dan bepaal jij. Laat je je denken niet meer over aan de omstandigheden of de mensen om je heen. Jij bepaalt hoe je denkt. Of dat je de totale stilte in je laat voortbestaan. Altijd maar weer. Jij bepaalt. Jij bent het middelpunt van jezelf, en niet de omstandigheden, hoe ze ook zullen zijn. Ook al wens je daar iedereen de schuld van te geven. Vooral je ouders, hè? die moeten het zo vaak ontgelden. Want, denk je dan, die heb ik toch niet uitgekozen? Zie hoe eigenaardig dit is. Jij hebt zelf besloten om op aarde te komen. Je hebt zelf besloten deze ouders, deze familieleden, deze ervaringen in het leven gekozen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor. En als je daar toch tegenaan schopt, zie je hoe je je eigen verantwoordelijkheid of je eigen leven uit de weg gaat. Jij hebt zelf bepaald om op aarde te leven. Jij hebt zelf bepaald wie jouw ouders zouden zijn. zelf bepaald hoe je wilde leven en in welke omstandigheden je hebt zelf bepaald dat jij nu in dit leven eindelijk de vrede in jezelf wilde vasthouden en doe je dat ook Daar is een ander niet schuldig aan als het je niet lukt niemand is daar schuldig aan maar jij nam de keuzes in je leven Iedere keer was jij verantwoordelijk voor de keuzes die jij maakte in je leven. bent in staat om je los te maken van alle gedoe om je heen. Je kunt ieder moment in jezelf de gedachte op te, op te laten komen. Om opnieuw te beginnen. Je hebt alles in huis, in jezelf dus, om met jou problemen met jouw moeilijkheden om te gaan. Keer terug naar je eigen binnenste zelf. Keer terug naar wie je werkelijk bent. Jij kunt dat. Ook jij, die misschien nooit naar deze lezingen luistert. En misschien nu eens een keer luistert. Misschien ben je wel toevallig, tussen aanhalingstekens, op deze lezing gestuurd. Dan hoor je de eenvoudige woorden. Dat je altijd terug kunt keren naar jezelf. Die keuze maak je zelf. Die kans is er altijd. Maar misschien denk je wel, nou, zo eenvoudig kan het toch niet zijn? Nou, lieve mens die luistert, zo eenvoudig is het. Juist is het zo eenvoudig. Omdat de Godheid, de energie, het, het, de omnicreativiteit, het, het totale liefde het nooit ingewikkeld voor de mensheid heeft gemaakt. Maar uiterst eenvoudig. Maar juist omdat het zo eenvoudig is. Komt de mensen maar steeds niet op. En zoeken, het, zoeken ze het ver buiten zichzelf. Je kunt het zelf. Het ligt diep binnen in jezelf. Niet eens zo diep. Je hoeft alleen maar de beslissing te nemen het jezelf te herinneren. Jij kunt ook deze woorden die ik nu uitspreek, naar boven laten komen. Ook jij bent daartoe in staat. Net zoals ik, zoals ik ooit, ooit in dit leven, bijna niet kon cool geloven dat ik dit ook kon. Daarom begrijp ik je ook zo goed. Ook ik heb het moeilijk gehad om die weg naar mezelf te vinden. Ik hoorde het wel, steeds in mijn leven, maar ik gaf er geen gehoor aan. Omdat, ja, net zoals jij, dat ik zo bezig was met van alles en nog wat. Maar hoe lang gaan wij mensen daarmee door? Wat moeten we meemaken om terug te keren naar onszelf? Om eindelijk die beslissing te nemen? Zijn het juist omdat het zo eenvoudig is, komt de mens er maar steeds niet op. Alles wat binnen handbereik ligt, ziet de mens over het hoofd. Net zoals de mens er maar steeds niet op komt, omdat wat hem irriteert, Niet bij de ander te zoeken en te verbeteren, maar bij zichzelf te zoeken en te veranderen. Dus met andere woorden. De verantwoordelijkheid. Voor alles, maar dan ook voor alles in zijn, of haar, jou eigen leven opijst. Dan ben je aan echt leven toe. Zelfs een paar minuten in de ochtend en misschien één of twee minuten in de avond heb je nodig om tot andere gedachten te komen. Zo verbazingwekkend weinig. Je mag ook meer gedachten daarvoor nemen. Je kunt het iedere dag doen als je dat wilt. Je kunt het doen wanneer je er zelf zin in hebt, maar je weet. Dat er dan niks van komt. Hè? Totdat het moment komt dat je niet anders meer wilt. Dat je die warmte, die liefde in jezelf voelt. En dat het prettig is om in je eigen gevoel, in je eigen geluid te denken. En te bemediteren, te overdenken hoe je je leven wilt. Hoe je leven wilt. tot de gedachte te komen dat je de liefde in jezelf voelt de totale vrede in jezelf voelt en dat je niets anders wilt dan jezelf open te stellen naar anderen om niets gewoon omdat we alle een zijn omdat we allemaal met elkaar verbonden zijn. En dat je dit de ander zo gunt. Niet om zijn leven en voor haar leven te veranderen, daar ga ik niet over. Maar wel om je dit zo te gunnen. Maar uiteindelijk bepaal jij wat je hiermee doet. Als je dit beseft en tot werkelijkheid maakt, zie je de eigenaardigheid in van gedoe, van ruzies en irritaties. Want dat zegt alles over jou. Dat zegt niks over de ander. Dat komt van jou af. Daar kan de ander niets aan doen. De ander doet wat hij of zij doet. Daar ga jij niet over. Hoe graag je dat ook zou willen. Het bij jezelf blijven kan een reusachtige opgave zijn. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Want als jij die beslissing hebt genomen om die vrede in jezelf te zoeken, wat een ongelooflijk grote stap is. Als je die keuze hebt genomen, dan krijg je altijd hulp. Want eindelijk richt je je naar het goddelijke in jezelf. Want dat goddelijke heeft jou nooit vergeten. Hoor. Dat is altijd vanaf het begin bij je gebleven. Heeft altijd rustig gewacht tot het moment dat jij je richtte naar dat licht. En dat licht is altijd bij jou geweest. Dus je bent nooit, nooit alleen. Wat je ook doet. Wie je ook bent. Wat je ook denkt. Die lijn. Met die energie, met dat licht, met jouw bron. Die lijn is zo stevig. En die zal er altijd zijn. Altijd. Van het begin tot het einde. En het einde, dat is nooit een einde. Want dan gaat de hele mensheid op in die liefde. In een volgende vorm. In een steeds terugkerend nieuw gebeuren. Je bent dan in staat om te zijn wie je werkelijk bent. Een goddelijk wezen. Totaal gevuld goddelijk wezen, gevuld met licht. Je bent dan iemand die de liefde met een hoofdletter, die de liefde dat hele warme gevoel binnen in zichzelf gevonden heeft en zich door niets en niemand uit zijn evenwicht laat brengen. bij zichzelf blijft. Want dan komt het moment dat je jezelf respecteert. Dan hoef je er niets meer voor te doen om door anderen gerespecteerd te worden. Je hoeft het niet meer af te dwingen. Want dan zit er arrogantie in je gedrag. En je en eis je van anderen respect. En je zult er levens en levens over doen. Maar je zult het nooit krijgen. Hoeveel geld je ook denkt te hebben. Niemand die het je geeft. Niemand. Pas als jij jezelf gevonden hebt en respecteert, vanuit je eigen binnenste gevoel, dan pas zul je respect van anderen ontvangen. En daar hoef je niets voor je te doen het gaat gewoon vanzelf altijd positief zijn je liefde met anderen delen geven het leven met compassie leven met mededoog leven Zal je brengen naar respect voor jezelf. Andere mensen, ook die dit nog niet doorgemaakt hebben in hun leven, zullen dit zien. En juist daardoor zul je andere mensen veranderen zonder woord. Omdat je de ander met respect behandelt. Hoe die ander ook is. Wat je uitstraalt, trek je aan. Met andere woorden, wanneer je je gedachten in liefde laat opkomen. In de liefde laat denken. Wat je ook denkt zul je de innerlijke vrede voelen. Wat je ook doet, het zal met zoveel genoegen <coughs> plaatsvinden. Hoe zwaar het ook is wat je gedaan hebt, heb je heel veel werk gedaan, ontzettend hard gewerkt. Misschien heb je wel heel veel kilometers gereden, veel gesprekken gehad, veel gereisd of wat dan ook gedaan. Je hele huis op gemaakt bijvoorbeeld. Het zal met zo ongelooflijk veel genoegen plaatsvinden. Simpelweg, omdat je je altijd bewust bent. Diep in jezelf. Want het gaat niet eens met een bewuste gedachte. Dat is een bewustzijn wat van binnen in jezelf vanuit je binnenste naar boven komt, eruit komt, als je dus bewust bent van je eigen verantwoordelijkheden. En dat niet alleen. Je gedachten, het gaat om je gedachten, die vanuit die liefde gedacht worden. Niets zal moeilijk zijn. Want alles, alles wordt vanuit die liefde gedaan. Dat gaat niet eens krampachtig hoor, dat hoor ik iemand denken, maar dat gaat vanzelf. Niet als vanzelf, maar dat gaat vanzelf. Er is geen oordeel over het werk wat je moet doen. Alles zal met zo ongelooflijk veel plezier gedaan worden. En weet je, je wordt nooit moe. Je zult er ook nooit moe van worden. Want je geeft je lichaam ook op tijd de rust die jouw lichaam weer nodig heeft. Want je weet de dingen in evenwicht te brengen. En zelfs ook irritatie, of wat dan ook, zal niet eens meer voorkomen. Het zal de ongetwijfeld zijn, van anderen wellicht. Maar het zal voor jou nooit meer als irritatie beleefd worden. Slechts een kort op onthoudt. Waarin je dan ook weer de positiviteit van in kunt zien. Omdat je weet dat ook dat weer voorbij gaat en er iets anders op volgt. Dan zou je erover na kunnen denken dat er misschien nog gedachten zijn die je ongerust maken bijvoorbeeld, bij elkaar rapen als het ware, accepteren en in je eigen licht gaan deponeren. Dan zijn ze er niet meer. Er kan meer je volkomen in moeilijke of ingewikkelde gebeurtenissen. Je trekt het licht om je heen. Want het klagen over je leven, hoe lastig het is en hoe zwaar en hoe druk, weet ik allemaal, weet ik veel wat, wat, wat mensen er allemaal van zeggen, geeft niets anders aan dan dat je het moeilijk vindt om ermee om te gaan en omdat je je eigenlijk wel belangrijk wilt maken naar anderen toe. Heb je dat nodig? Dan zou ik zeggen, wat, wat jammer, wat jammer dat je zo klaagt, wat jammer dat je zo kritiek op anderen hebt, wat jammer dat je je eigen leven zo moeilijk maakt, want dat is wat er werkelijk gebeurt. Je maakt je eigen leven moeilijk en lastig en vol zorgen, en weet je, het leven dient een, een genoegen, een plezier te zijn. Wat je ook doet. Want de kaars dient aangestoken te worden. En iemand moet dat doen. Als je alles met kritiek en cynisme tegemoet gaat, laat je alles in je leven stoppen. Je kunt niet verder en je staat stil. En stilstand is achteruitgang. Is dat wat je wilt? Maar bedenk dat je je leven met verbazing kunt leven, met verrassingen kunt leven. Juist die verschillende mensen, die wijze van mensen, van leven van mensen om je heen. Die, die zijn allemaal zo verschillend van elkaar. En toch ook weer niet. Maar maakt dat we met elkaar op deze wereld leven. In eenheid met elkaar. Verbaas je. Verwonder je. En leef je leven. Geef jezelf de gelegenheid om de werkelijke liefde binnen jezelf tegen te komen richt je daarnaar Heuzen het is echt heerlijk om zo te leven om werkelijk te leven er zijn mensen die denken dat er dan niks meer is dat er geen spanning meer is en dat het leven dood, dood saai wordt denk je dat werkelijk maar laat het me je vertellen dat het leven juist Supersnel, gevarieerd, spannend, vol met contrast en vooral vol met verrassingen geleefd wordt. Toevalligheden komen op je weg. Dingen die je toevallen en die je net nodig had, waarvan je niet zou hebben kunnen dromen. Dat het op je weg zou komen. Open je ogen. Laat je derde oog de dingen in je omgeving scannen. En vertrouw op je innerlijke zelf. Vertrouw, vertrouw je eigen innerlijke gevoel en laaf jezelf aan de rijkdom die het universum voor jou in petto heeft. Het aparte is dat je wensen verdwijnen. Je krijgt alles op tijd. En dat maakt juist dat je je zeker voelt. Zeker van jezelf. Maar vooral zeker van het universum. Dat jou alles geeft wat jij nodig hebt. Op de juiste tijd, op het juiste moment. Want weet je, in feite heb je niets nodig. Alles valt je toe, want alles wat jij nodig denkt te hebben, en waar jouw voorkeur naar uitgaat, maakt alleen dat jij je verder verwijdert van je eigen vrede, je innerlijke vrede. Als je werkelijk kunt vertrouwen op het universum. Dat dat wat jij nodig hebt, altijd zult krijgen, is het leven geheel anders dan je gedacht had. wensen en willen hebben en dat wat jij meent te moeten hebben veroorzaken alleen maar conflict want als je het niet kunt krijgen dan word je geïrriteerd en gefrustreerd en juist het loslaten van je wensen dus het niet wensen en zeker weten dat je alles krijgt wat jou toekomt maakt je vrij Vertrouwen te hebben. Maakt je vrij en vol vrede en rust in jezelf. Zie je dat je anders jezelf blokkeert. Zie je dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Daar gaat niemand over. Dat bepaal jij. Niemand kan die macht over jou hebben. Je verstoort je eigen energie. Want en als je deze energie verstoort met jouw negatieve gedachten... Dan ben je verder van je eigen vrede en van je eigen innerlijke zelf verwijderd. Dat is het feitelijke, feitelijk het geheim van een, tot een, een, een liefdevol leven. Een leven met vrede in jezelf. Het loslaten van je frustratie. Dat waar je, waarvan jij denkt dat het van anderen komt. Maar jij maakte de beslissing in jezelf. Om te reageren zoals je reageert. Het maakt van vrede oorlog. Als je dit niet los kunt laten. En het maakt dat je je tegenover anderen altijd het slachtoffer voelt. Leef je wel zonder je vast te zetten aan de emotie van de ander. Dan beleef je je leven in vrede. Zonder slachtofferslaapschap, zonder ellende en zie je de ander zoals de ander werkelijk is en niet zoals jij denkt dat hij is. Want weet dat als jij met negatieve gevoelens over een ander denkt, het juist die gedachten van jou zijn die je vasthouden aan een zwaar en moeilijk leven. Terwijl als je die gedachten onder de loep neemt en ze eerlijk ontleedt binnen in jezelf. En je eigen vrijheid maakt. Dan ben je werkelijk vrij. Dan zul je niet meer door je eigen gedachten vastgehouden worden en beperkt worden. Je zult tevreden hebben met je leven. En totaal tevreden zijn. Zet jezelf niet vast in vergenoegzaamheid. Want je kunt je voorstellen dat je dan toch werkelijk in een padstelling terechtkomt. Maar tevreden zijn en het liefdevol leven, zijn. leven, leven. Lieve mensen, het is werkelijk mogelijk. Juist het liefdevol denken over jezelf en daardoor ook over anderen, maakt je een plezierig mens om mee om te gaan. En willen we dat niet? Allemaal. In je gezicht zien. Een opgeruimd gezicht, opgeruimd gezicht een, een, een vriendelijk gelaat, liefde en vriendschap, naar anderen uitstraden. Het kan werkelijk plaatsvinden en je zult een wereld van verschil meemaken. En de meest wonderlijke dingen zullen op je weg komen. Spannend? Jazeker hoor. En zeker onverwachte dingen zullen op je weg komen. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren. Ook weer voor deze lezing, meditatie, hoe je het noemen wilt. Alle lezingen zijn te beluisteren via mijn website www.yhra.nl En je mag vragen stellen hoor, ook op die website, maar ook via Indigo Soul Station. Een heerlijke week met elkaar en... Graag tot volgende week. Dag.